Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Schoof zegt dat er in het kabinet en in de coalitiefracties... geen sprake was en is van racisme. In een persconferentie reageerde hij zojuist op de dreigende val van het kabinet... naar aanleiding van het vertrek van NSC-staatssecretaris Ashabar. Haar aankondiging om af te treden kwam vanochtend voor de andere bewindslieden onverwacht, zei Schoof. Aanleiding voor haar vertrek zouden uitspraken zijn die maandag in de ministerraad zijn gedaan. Schoof wilde niet zeggen over wat er is gezegd. Na uren crisisoverleg bevestigde de premier dat het kabinet doorgaat... en dat de andere ministers en staatssecretarissen van de NSC op hun post blijven. In het kabinet is het vertrouwen uitgesproken om met elkaar door te gaan, zei Schoof. De vertrokken staatssecretaris Ashabar schrijft dat ze haar positie niet meer kon vervullen... door wat ze noemt de polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat die polarisatie een grote impact op haar heeft gehad... Ze schrijft verder dat ze staatssecretaris was geworden om na de toeslagenaffaire rechtvaardigheid, menselijkheid en vertrouwen terug te brengen binnen de overheid. En dat ze met pijn in het hart moet aangeven dat ze die opgave niet zal voortzetten. Meerdere verdachten van de rellen in Amsterdam hebben zich inmiddels gemeld bij de politie. Eerder deze week werden beelden van hen geblurred getoond in het programma Opsporing Verzocht. De verdachten hadden tot vanavond half negen de tijd om zich te melden bij de politie. Drie van hen hebben dat niet gedaan en daarom heeft de politie hun foto's nu openbaar gemaakt. Er staan nog 24 verdachten op beeld. Die worden de komende dagen gebleurd naar buiten gebracht. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar lokaal soms wel wat regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag begint het mierig. In de middag volgt dan vanuit het noordwesten meer regen en dan wordt het 8 tot 12 graden.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 In the ocean, there'll always be We'll mm -hmm. It goes on. Um, If I'd only had a way If I could see the sun behind the snow If I could only fun. Fine. Punt 9 Way up a knee. It was three young ladies in the school gym, like and they're fine, never looking at tea I was a high school loser.